Het weer, in het oosten nog wat regen, vanuit het westen opklaringen... en vanmiddag wat zon. Het wordt 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL kerstnacht. Met Teun Versteven en Robert Smit.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 2-0 kerstnacht. Ja, nog een uurtje zijn we bij u en helpen we u richting de echte opstart van de eerste kerstdag. We gaan ons uiterste best doen om de kerstfeer die deze hele dag zal uitademen alvast neer te zetten hier aan het begin van de ochtend op Radio 1. Ja, we weten allemaal wel hoe het eraan toe gaat met kerst hier in Nederland. Maar er zijn ook genoeg Nederlanders in het buitenland die met de feestdagen helemaal niet thuis zijn. Zo ook onze Nederlandse militairen in Afghanistan. En later dit uur proberen we contact te leggen met onze helden al daar. Ja, maar ook in Nederland mag niemand alleen zijn met kerst. En daarom willen wij vannacht het feest vieren samen met u. De kerst kent miljoenen verhalen. U zelf heeft er vast genoeg en iedereen heeft er genoeg. We vinden ze geweldig en willen ze graag met u delen. En hopelijk u ook met ons. Ja, wat gaat u doen tijdens kerst? Wie verdient, wie, wie verdient er volgens u een ultieme kerstwens? Wat betekent kerst voor u? Ja, aan wie denkt u tijdens kerst? Wie kan er volgens u de hulp rondom de kerstdagen goed gebruiken? Nou, laat het ons vooral weten. U kunt ons telefonisch bereiken via 0800-1121. En op Twitter lezen we ook mee. En dat doen we via hashtag WNL. Het lichaam van Christus heb je in allerlei soorten en maten. De geboorte van Jezus is aanleiding voor het massaal gevierde kerstfeest. Maar in de Bijbel staat vrij weinig over deze gebeurtenis. Het is kerstavond, dus kerstfilms.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 Mijn vrouw is met mijn dochter op stap geweest en uh, ik hoop dat alles binnen is. <lacht> u bemoeit zich niet met het kerstdiner. Nou, ik ga meestal wel mee boodschappen doen, maar voor het kerstdiner werd ik uh, even toch uh, buiten de deur gehouden. In deze WNL Kerstnacht gaan we zo meteen praten over uh, kersthitjes. Maar ja, uh, we draaien natuurlijk ook uh, al de hele dag, uh, de hele nacht eigenlijk uh, muziek om u te begeleiden naar kerst. En dit is Tim Knol. Tim <middels> Knol. I'm Sam's Leaving Town, hier in de vroege ochtend van Radio 1... bij Omroep WNL, in de kerstnacht. Ja, en het is hier een doorloop aan mensen. Het, uh, we vieren niet kerst met z'n tweetjes en ook niet met u. alleen uh, u, de luisteraar... maar uh, er zit hier een, een, een, een grote Ons, redactie onze mensen. Onze halve redactie dacht, ach, ik heb op kerstnacht helemaal niks te doen. Dus laat ik langskomen. We hadden Vera, Bas, Ilan en nu hebben we... Kees. Gezellig. Goedenacht Kees. Kees, jij, uh, jij bent eventjes de hitjes door gaan spitten. De hitjes, de, eh, voornamelijk gericht op de kersthitjes natuurlijk. Nou, vooral gericht op de kersthitjes... die uh, veel centen uh, in de portemonnee van de artiesten brengen. Ah. Uh, kerst is namelijk best wel big business... Mm -hmm. En uh, als je een mooie kersthit maakt, dan uh, hou je daar nog best wel wat aan over. Oké, okay, dus eigenlijk zeg je hier nu, hier nu dus al mee dat uh, op het moment dat wij uh, uh, een gitaartje kunnen spelen of een beetje een, een, een liedje kunnen zingen... dan moeten we eigenlijk gewoon een kersthit maken om, om ons pensioen veilig te stellen. Op het moment dat jij zou kunnen zingen, dan zou ik een kersthit <lacht> gaan maken, ja. Ah ja, daar begint het al, ja. <lacht> er zijn natuurlijk veel mensen die uh, rijk geworden zijn doordat uh, misschien papa zelfs al wel een, een goede kersthit had geschreven. Ja, nou, uh, de meeste hits die in de lijst staan, uh, dat zijn al inderdaad een paar jaartjes oud. Dus het zou kunnen dat uh, die mensen kinderen hebben, dat weet ik niet precies. Nou, laten we gewoon voorgaan beginnen met de lijst, uh, zou ik zeggen. Ja, dat is, uh, dat is uh, eigenlijk Wham!, Christmas van Wham! op nummer 4 in de uh, lijst van uh, nummers... die, nou ja, verdomme veel hebben opgebracht in ieder geval. En nou ben ik aan het zoeken naar dat andere hitje van ze... dat, nou ja, ook voor kerst is uitgebracht. Wat niet heel ooit goed, geflopt he? is, maar ik uh, moet het, uh, moet de titel, uw uh, luisteraars... Uh, en iedereen ook hier aan tafel, uh, even schuldig blijven. Maar Kees, jij zit er nog steeds. Uh, dus laten we vooral ook doorgaan naar uh, de top 3... Uh, top ja, nou ja, heel even terugkomen op de vorige plaat. Een, een echt nieuwe hit hoeft ze dus niet meer te maken. Want uh, Last Christmas brengt per jaar nog ruim drie ton op. <lacht> Daar kun je een mooi huisje van kopen, dacht ik zo. No. Uh, wat plaatje je dat net iets, op, uh, iets meer opbracht was Mariah Carey... met All I Want For Christmas. Make my wish Ja, ja dat Als je is, dit uh... hoort, weet je weer hoe laat het is. Hè? Ja. Dan is het tijd voor kerst. Ja, dat is vaak nog voor 6 december. Ja, ik, weet nog, ik, weet nog, ik weet nog vroeger dat, dat toen de box nog op tv was. Oh, dus wow. die, die muziekzender waar je muziek kon aanvragen. Uh, jaren geleden is dat inmiddels. Maar uh, daar, daar hadden ze nog wel eens de neiging om dan echt al eind september, begin oktober met, die eerst, met, met, met Mariah Carey aan te komen. En dan wist had ik het niet meer had ik het gewoon niet mee. Nee, Geloof ik wel. Vanaf, uh, na dat Sinterklaasland is mag het. Dan vind ik, dat vind ik ja. ook, ja. ja uh, nummer twee. Ja, voor we naar de nummer één gaan. Uh, een uh, nummer dat zoveel opbrengt dat je er jaarlijks een dikke villa van kan kopen. Uh, 500.000 euro per jaar. Uh, Fairy Tale in New York van The Pokes. Ja, erg vrolijk is het niet, hè? Nee, het is een ja. beetje een depressief dingetje. Ik krijg hè? Er heel erg ja. zin in kerstballen van. <laughs> dus nummer één. Ja, er is natuurlijk maar één artiest die de kroon spant, hè? Uh, Slate, Merry ja. Christmas Everybody. Tuurlijk. Ik ben ik ieder jaar iets meer dan zes ton op. Oh, oh, oh. Ja, nou, dat is echt een... Uh, Merry Christmas everybody, dat is, dat is natuurlijk wel echt een... Een, een, een behoorlijk uh, bekend uh, hitje. En ik, en dat ik zat is wel te kijken. 1973 is dit nummer uitgebracht. Dat is dus 40 jaar geleden. Uh, dat, dat, dit nummer leeft... 20 miljoen. 20 miljoen. Goeiedag. Nou, dan ik ga denk ik toch als ik... Ik ga niet slapen straks na deze uitzending. Ik ga denk ik kerstetjes schrijven. Ja, maar je kan ook natuurlijk. Computers kunnen tegenwoordig heel veel. Ik bedoel, Al kan je niet zingen, dan kan je volgens mij een computer laten zorgen... dat je nog kan zingen. Dus... Een soort kerstdance hit dan. Ja, zoiets daar kan je vast volgens mij iets van maken. Dus uh, uh, uh, veel plezier deze ochtend. Uh, ik, ga, ik ga je hoort mijn best doen. Kees, dankjewel. Um, ja, het, het is kwart over vijf. U luistert naar uh, Omroep WNL uh, Radio 1. Dit is de WNL Kerstnacht. En ondanks een windregen- en regenachtige dag... Uh, was het een drukke dag voor de detailhandel in Nederland. Op een dag voor kerstmis zijn er zeker 11,1 miljoen pinbetalingen gedaan. Dat was tenminste de tussenstand om 5 uur vanmiddag. Ja, het is een van de drukste winkeldagen van het jaar. Een vruchtbare dag voor ondernemend Nederland... waar Mark Rutte natuurlijk tevreden mee zal zijn... Onze verslaggever Ilan Hoekstra ging uh, langs bij verschillende boetiekjes... in de Amsterdamse Beethovenstraat... om te vragen welke kerstproducten er over de toonbank vlogen. Aangekomen bij de bloemenhandel, want hier is het ook vrij druk. Want men moet natuurlijk ook altijd een bloemetje in huis hebben... tijdens het kerstdiner. Uh, naast mij staat... Mark Koningen van MC Bloem. En is het druk... Het is heel druk, ja. En wat verkoopt het beste uh, vandaag? Uh, wat het beste verkoopt, dat zijn altijd natuurlijk de klassiekers. Dat zijn de rode amaryllissen. En uh, wij zorgen dan altijd dat we een aantal verschillende rode soorten hebben. Dus in de bordeauxrode, uh, fluweelrood, uh, meer in die uh, kleurnuanten. Aangekomen bij de boekhandel. En naast wie sta ik nu? Uh, Joost, Joost Baars, van boekhandel Van Rossum. En uh, wat is de best verkochte boek ik denk, van vandaag? Wat ik een erg mooi boek vind, en wat we ook wel uh, redelijk goed verkopen... is uh, van Erik Linder uh, naar Whitebridge. Dat is een, uh, een heel mooi, precies, precies geschreven uh, verhaal... over een jongen uh, van dertien... die uh, door zijn vader naar Schotland wordt gestuurd. Naar zijn moeder. Uh, en daar, uh, te midden van... een het verlaten, verlaten landschap in, in, in Schotland um, heel langzaam uh, zich moet verhouden tot uh, uh, de meisje depressiviteit van zijn, van zijn moeder. Um, en dat is heel, gaat allemaal heel impliciet en heel, uh, het is heel knap gedaan, heel, uh, heel mooi in elkaar gezet, heel goed prozen. Aangekomen bij de slager. En ja. naast wie sta ik nu? Serge genoemd. En wat verkoopt het beste deze drukke dag? Nou, normaaliter bestelt iedereen gewoon zijn vlees. Hè? De kalkoen, de lamsbouten, de orsazen. En wat vandaag zeg maar, echt gekocht wordt, dat zijn eendemoes eh, met porcelai, vleeswaren, salades. Eh, ja, noem maar op, dat soort dingen allemaal. En gourmetten, is dat nou nog steeds een beetje anno 2013? Mm, ik vind van niet. Nee. Waarom niet? Nou ja, wij verkopen hier, althans in deze winkel, niet veel gourmet. Hier is meer een uh, gevulde uh, lamzadel met vijgen, uh, kalfsrippaatje, kalfsantrico, kalfshaas. Ja, in Coemet, uh, ja, sporadisch. Ik denk dat we 5%, 5 van onze bestellingen uit Coemet bestaan. Dan heb je het wel gehad, hoor. Ja. En wat doe je zelf op het bord deze kerst? Deze kerst gaat er een USA prime ripje op. Lekker in de grillpan, een beetje kortgebakken groenten erbij. Een USA Prime Rip. Ja. Moet je mij toch even iets wat duidelijker uitleggen wat is dat? Oké, okay, USA Prime Rip, dat is uh, Angus Beef. En die koeien die groeien op een hele rustige, langzame manier op... waardoor het vet uh, gemarmerd is. Dat noemen ze met het duurwoord marbled. Ja, en het is gewoon vreselijk lekker. Dus ja, daarom gaat het bij mij om een bord. Vooral omdat het vreselijk lekker is. Aangekomen bij de wijnhandel in de Beethovenstraat. Naast wie sta ik nu? Naast Theo van Broekhuizen. En wat verkoopt het beste vandaag? Dit jaar en specifiek ook vandaag heel veel champagne. Champagne? Champagne, ja. Maar dat is toch met uit een nieuw champagne? Op een of andere manier, aperitief. Mensen drinken het inderdaad van tevoren. Het is echt verrassend eigenlijk. En helemaal ja, gewoon de laatste paar dagen eigenlijk. En zo net kan Tom Egberts langs. Ja. Wat kocht hij? Hebben we het niet gezien. <laughs> wat kocht Tom? Ronald. Dat is geliefd van Saxon. Oké, okay. een mooie witte bourgogne. Maar bij welk gerecht gaat hij dan eten? Het zal bij kreef zijn of zo, denk ik. Vermoed ik? Oké, succes met de handel en de kerst. Oké, okay, heel bedankt. Dank u. Heel ja, plezier. Heeft u nou inspiratie opgedaan... na deze reportage van Ilan Hoengstra? Helaas. De meeste fysieke winkels zijn gesloten... eerst en tweede kerstdag. Gelukkig kunt u nog wel altijd terecht... bij verschillende online webshops. Ehm... Um, wat gaat u doen tijdens kerst? En uh, wie verdient er volgens u de ultieme kerstwens uh, deze, deze nacht? Uh, wie moet er echt in het zonnetje gezet worden? Laat het ons weten via Twitter, hashtag WNL, of via 0800-1121. Maar eerst muziek, Miss Montreal. you're Kersthit van Miss Montreal, Being Alone at Christmas... hier op de vroege ochtend bij Omroep WNL. Zes minuten voor half zes en is inmiddels Bas Redeker aangeschoven. Net hadden we Kees, daarmee hadden we het over kersthits. Maar jij hebt kersthits uitgezocht die iets meer in jouw straatje liggen. Ja, want wat onze collega's van 3FM kunnen, dat kan ik ook. Dus het is tijd voor een stukje wansmaak. Woensdag! <laughs> in de knochten van de Nederlandstalige muziekwereld... is er een heuze YouTube-clipje scene... waar maar weinig mensen vanaf weten. Maar ik wel... Jij volgt ze allemaal, toch? Allemaal. Nou, niet allemaal. Ik sta open voor tips. Tips op het WNL-nacht. Tijd om jullie in ieder geval als een ware keizer admiraal Don Deo Leo door dit moeras heen te leiden. Het Friese uh, Club Doelloos wil met ons proosten op het nieuwe jaar. En daar ben ik het helemaal mee eens. Want hun clip, ach hun clip jongens, schitterend. Opgenomen op de kerst Sprokkel fair in Rijperkerk. En het ziet er allemaal heel sfeervol uit. Luister met me mee. December, de mooiste tijd van het jaar. We vieren cash feest weer met elkaar. De boom is weer versierd, en kaartjes staan te branden. Ja, ja, ja, ja, het wordt weer een groot feest. <lacht> Heerlijk. Uh, of de vele mannen en vrouwen die nu op weg zijn met hun vrachtwagen het weten vraag ik me af. Maar Tina Trucker zou toch echt hun icoon moeten zijn? In haar clip Een hele fijne kerst, opgenomen in het tuincentrum van de Velde te Bakel, brengt ze de volgende mooie boodschap ten gehoorde. Wat een lieve uh, boodschap. Ja, ja, absoluut. Ze verdient meer krediet zoals ik het in kan schatten... dan, uh, dan ze krijgt. Um, Zwolse Henry van Velzen. Uh, ik benadruk hier Zwolse. Ik heb hem... <laughs> ik wil bijna helaas zeggen, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik heb hem gewoon e enkele keren live gezien. Hij heeft een gevoelig daar, kom je eerlijk liedje, daar kom ik heel eerlijk voor uit. Ja. Hij heeft een gevoelig liedje geschreven met een indringende boodschap. Onder zijn, uh, zijn clip van het, bij het nummer... Met kerst kan ik je niet missen... staat in het informatiebalkje op YouTube te lezen dat hij ook dit jaar weer voor een gezellige en gevoelige clip zorgt. De kraker van vorig jaar herinner ik me niet meer, maar dat mag de pret niet drukken. Met kerst kan ik jou echt niet missen Het is zo eenzaam zonder jou Een mens kan zich vergissen Maar dat wil niet zeggen dat ik niet vaak. Sowieso zijn levensvragen het thema in de muziek zien tijdens de feestdagen. Dave van Wel is schrijver, componist, zanger en producent van het nummer Kerst voor Iedereen. Hij heeft nota bene zelfs de clip gemonteerd. En de Nijmegenaar probeerde 16 jaar lang een voetbalcarrière van de grond te krijgen. ...tot de muziek de overhand nam en daar ben ik blij mee. In wat voor wereld zijn wij beland? Dit loopt toch echt uit de hand? Daarom vraag ik u... ...Kerst voor iedereen... ...dat is wat ik zou willen... ...Kerst voor iedereen... ...zonder veel verschillen... ...arm of rijk... ...groot of klein... ...Kerst zal voor iedereen moeten zijn... <lacht> Gerard Gates. Ja. ja. Absoluut. Ja, toch? ja, ja, ja, ja, ja. ja toch? ik heb nu niet, niet de tijd ervoor, maar normaal zou ik hier dus echt, zoals ik al zei, op een, op een Leo Blokhuisachtige wijze proberen... Een, Je had het origineel een, laten een, horen. Het, precies, ik zou dan overal net, net genoeg van laten horen. Net genoeg. Uh, Afijn, jongens, we eindigen even positief. Uh, Tuin Robert zwier met me mee op de noten van Henk Dissel uit Zeist, een van de jonge talenten aan het firmament van de nederpop. En let ook vooral op de knipoog aan het einde van zijn liedje Kerstmis. Kerstmis is voor mij. Voorzitter, vliegt als op de eerste dag, en voelt als op met alles af. Het beste is ik, de van de tijd. houden hem van en niet verband, ik kus je zacht en dan. En dan. Jullie hebben vast wel door wat Henk allemaal van plan is. Nou, Een ah. fijne muzikale kerst allemaal. Dankjewel Bas. Dankjewel Bas. Voor dit fantastische overzicht van heerlijk smaakvolle uh, nummers... die we ook met kerst uh, uit onze speakers kunnen laten klinken. Ja. Uh, straks gaan we contact proberen te leggen met onze militaire helden in Afghanistan. Want ja, daar wordt ook uh, kerst gevierd. En wij willen, wij willen vooral heel erg graag, uh, graag weten... Hoe? Eh, zijn dat gewoon de traditionele Nederlandse gebruiken? Of, uh, of uh, gaat het daar heel anders aan toe? Uh, dat uh, zo, maar eerst. Het Nieuwsminuutje. En daarvoor is uh, aangeschoven Vera Simons. Goedemorgen. Bij een bowlingcentrum aan de Westerbuurt in het Noord-Hollandse Venhuizen... woedt woensdagochtend een vroeg, vroeg een grote brand. Dat heeft de veiligheidsregio even voor vijf uur bekendgemaakt. Maar over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Een alternatieve kersttoespraak van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... zal tijdens de kerstdag worden uitgezonden op de Britse televisiezender Channel 4. Snowden roept in zijn speech op tot verzet tegen grootschalige afluisterpraktijken door overheden.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 Vandaag op het programma om 12 uur begint Radio 2 met de uitzending van de 15e editie van de Top 2000. Tot en met 31 december worden nieuwe, maar vooral oude hits gedraaid. De Jackson 5 openen de uitzending. Hun I Want You Back staat op nummer 2000. Dit jaar is door luisteraars een recordaantal van 3,3 miljoen stemmen uitgebracht. En ook nog de allereerste kersttoespraak van onze kerstverse koning Willem-Alexander. Die wordt vandaag uitgezonden op tv. Zijn speech, die al eerder is opgenomen, wordt eerste kerstdag om 1 uur op Nederland 1 uitgezonden. En uiteraard is deze ook te horen op Radio 1. Tot zover het nieuws en dan nog het weer met Stijn van Antwerpen. Goedemorgen. We starten deze eerste kerstdag met bewolking en met name in het oosten van het land valt eerst nog wat regen. Later wordt het overal droog en zijn er ook af en toe zonnige perioden.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 De wind is daarbij matig tot vrij krachtig uit zuidwestelijke richting. De laatste dagen van 2013 lijken wisselvallig te gaan verlopen. Met veel wind en temperaturen van 7 tot 9 graden blijft het te zacht voor de tijd van het jaar. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Stijn van Antwerpen, voor, uh, voor dit laatste weerbericht deze nacht. En uh, dankjewel, Vera Simons, voor uh, het laatste nieuws. En natuurlijk, eh, nou ja, na eh, het plaat voor eh, tijd voor de laatste eh, en vierde plaats van de Killers. En deze heet Joseph Better You Than Me. Will eyes just been the same? Joseph, are you dealing with the fame? Joseph a For you do you see both sides? Do they show you around? Is the touchstone forcing you to hide? Joseph? Are the rumors eating you alive? Joseph When the holy night is upon you, will you do what's right? The position is yours. From the test. You think you're gonna drop? Do you wish you were back there at the carpenter shop? With the plane memory the work never drove you mad You're a maker, a creator not just some for his dad. From For God And you climb to the top of the mountain Looking down on the city Where you were born All the years since you left Gave you time to sit back and reflect. vierde van de killers die we deze nacht hebben gedraaid. En uh, niet zonder reden. Want uh, de killers die, die zijn al eenmaal heel erg bedreven in het maken van kerstnummers. Ieder jaar moet er eentje komen. Ja, en we hebben eerder dit, dit, dit uur gehoord dat je daar ook heel erg rijk mee kan worden. Dus kans ook geen ongelijk geven. Nee, dat is ook weer zo. Yes. Uh, tijdens deze nacht hoorden we al van verschillende luisteraar, hoe, luisteraars hoe zij hun kerst beleven. En dat uh, waren allemaal Nederlanders die de slaap moeilijk konden vatten. of uh, bewust gewoon wakker bleven. Maar ook Nederlanders in het buiten, buiten onze land en ze gaan zometeen de feestdagen in. Neem bijvoorbeeld de mannen en vrouwen in dienst van defensie. Ja, in de Afghaanse provincie Mas al-Sharif is sinds september vorig jaar een F-16-afdeling van de luchtmacht aanwezig. En wij zijn ook erg benieuwd hoe ze daar de feestdagen doorkomen. Commandant Air Task Force Arnoud Stalman, goedemorgen. Ja, goeiemorgen vanuit uh, Mazar-e-Sherif. Nou, uh, fijn dat we, uh, dat we jullie aan de lijn hebben. Allereerst natuurlijk een hele fijne kerst. Um, uh, de eerste kerstdag start bij ons hier nu langzaam maar zeker. Um, jullie lopen natuurlijk een paar uurtjes voor. Uh, is er al een stevige kerstontbijt naar binnen gewerkt? Nou, uh, allereerst u ook een fijne kerst. Dankjewel. Uh, ja, het klopt. Uh, wij zijn, uh, het is hier in de vroege ochtend, zou ik maar zeggen, een uurtje of negen, dus, ochtends, dus we hebben al kerstontbijt gehad. Maar dat uh, stelde dan dat weer niet zo heel veel voor. Oh. Dat was gewoon een broodje en, uh, en een kopje thee. Ja, ja want, want uh, laat, laten we maar gewoon bij het begin beginnen. Jullie, jullie zijn dus in Afghanistan. Jullie zijn uh, niet thuis met de feestdagen. Uh, ik neem aan dat het niet per se een reden is om geen kerst te vieren. Nee, dat klopt. Wij uh, vieren natuurlijk ook gewoon kerst. Uh, ja, Boven alles, we hebben natuurlijk ons werk wat gewoon doordraait. Mm -hmm. Wij uh, geven met F-16 ondersteuning aan de coalitietroepen hier in Afghanistan. En uh, ja, dat gaat elke dag door. Maar daartussendoor doen we s'avonds uh, toch ook wat aan het kerstfeest. En, uh, en dat is een mooie manier voor ons om uh, de dagen door te komen. Ja, is, is dat dan heel erg traditioneel, zoals wij hier ook gewoon kerst kennen? Ja, eigenlijk hetzelfde. We zitten hier op een uh, vliegbasis uh, in, uh, in Afghanistan, in mazar e Sharif, En uh, we hebben dus uh, relatief weinig contact met de lokale bevolking. Dus uh, we zitten hier met uh, veel uh, internationale mensen uit uh, Europa, Amerika. Uh, vooral veel Duitsers zitten hier. En natuurlijk ook Nederlanders. Ja, en die vieren allemaal gewoon kerst zoals we dat uh, thuis in Nederland gewend zijn. Ja, ja. Toch, zijn dit, toch zijn dit de momenten, lijkt me, als, als militair zijnde uh, die het allermoeilijk zijn uh, als je... Als je weg bent van huis tijdens kerst, hoe, hoe ervaar je dat zelf? Ja, uh, persoonlijk ervaar ik dat natuurlijk ook, uh, dat thuis is thuis. En uh, ja, dat mis je natuurlijk wel, want je familie is thuis... en die viert kerst met, uh, met de familie daar... Dus ja, dat wordt wel gemist. Maar we doen er wel alles aan om het hier uh, ja, zo, uh, zo draaglijk mogelijk te maken, zou ik maar zeggen. En uh, ja, we hebben ook gewoon een uh, kerstviering en een uh, kerstdiner en dat soort zaken. Dat, uh, dat doen we er ook gewoon bij. Is, is het kameraadschap uh, uh, binnen Defensie daar een soort vervanger voor, voor die familie? Ja, natuurlijk. Kijk, we delen hier uh, vier tot zes maanden lief en leed met elkaar. Dus uh, dat, dat gaat van ochtends vroeg tot avonds laat. En dus ook met de kerst. En na een paar maanden ken je elkaar zo goed dat, uh, dat ook liever leed wordt gedeeld. Ja, natuurlijk. Ja, we proberen elkaar daar wel in te ondersteunen. En, en met die Duitsers en Amerikanen erbij, wordt het dan toch. Krijgt het een ander tintje? Uh, uh, uh, of vieren jullie dat een beetje los van elkaar? Ja, allebei eigenlijk. Dus we hebben uh, gemeenschappelijke plekken waar iedereen komt, zoals de eetzaal en dat soort zaken. Uh, we hebben hier twee eetzalen, uh, waar dus ook de Nederlanders gebruik van maken, maar ook alle andere nationaliteiten. Dus daar is uh, kerstfeer, dus daar komen we elkaar wel tegen. Maar we hebben ook een eigen, ja, noem het een uh, soort Holland House, uh, waar wij uh, uh, onze eigen kerstversiering hebben en dat soort zaken. En daar hebben we bijvoorbeeld gisteravond gewoon een uh, nachtmis gehouden. Oh, hoe, hoe gaat dat dan? Komt er een, een priester over uit Nederland? Of zijn die binnen het leger sowieso actief? Ja, die zijn binnen het leger uh, actief. Dat noemen wij een aalmoesenier. En uh, die gaat met ons mee. En die, uh, ja, die zorgen ook voor de, gewoon de geestelijke verzorging tijdens een uitzending. Dus die zijn altijd uh, mee met dit soort uitzendingen om mensen te ondersteunen uh, en een luisterend oor te hebben. Maar uh, ja, met kerst komt dat natuurlijk extra goed van pas. Dan, uh, dan kunnen we ook een kerstdienst doen, en uh, een nachtmis... En die verzorgen bijvoorbeeld elke zondag een, een mis voor de uh, gelovige mensen die mee zijn. En iedereen die daar behoefte aan heeft. Ja. Ja. Uh, praktisch, praktisch dingetje. Um, wij wij kennen hier in Nederland als geen ander tweede kerstdag. Uh, dat is niet in ieder land zo. Uh, vieren jullie maar kerst alleen vandaag of wordt het ook gewoon morgen nog gevierd? Ja, wij als uh, Nederlanders uh, uh, stretchen het natuurlijk zo ver mogelijk uit. We maken daar uh, zo veel mogelijk leuke dingen. Dus uh, ja, we doen dan uh, veel marathon en een kerstbingo nog. Dat, dat soort dingen om een beetje uh, s'avonds bezig te zijn. Maar ja, inderdaad, het klopt. Uh, alle andere landen doen eigenlijk alleen kerstavond en, uh, en eerste kerstdag. Ja. En, uh, en daar is het uh, dan mee afgelopen, ja. Dat klopt. Ja. We ja. hebben het natuurlijk over kerst, maar jullie, jullie zijn natuurlijk voor een, uh, voor, een, voor een groter doel aanwezig... Uh, als, als zijn de ondersteuning met, uh, met, met de F-16's. Uh, uh, wat staat er nou de, de komende tijd voor jullie op de planning naast het vieren van de kerst? Ja, wij uh, opereren elke dag gewoon, ook met kerst of misschien juist met kerst... En uh, dus elke dag, ook nu, zijn, uh, zijn er F-16's aan het vliegen. Uh, die de troepen die overal in Afghanistan op de grond zitten te ondersteunen. En uh, in die nodig te beschermen. Dus wij, uh, wij vliegen met de F-16's op dit moment ook gewoon, ook met kerst. En uh, uh, ja, gelukkig hebben we ook af en toe vrije tijd. En daarin vieren we dus de, de kerstzaken en, uh, ja. en de diners, dat soort zaken. Ja. Ja. Ja. Hebben, jullie al, hebben jullie al enig uitzicht hoe lang jullie daar nog zitten? Ja, de, uh, dit detachement zit in principe tot eind januari. En uh, dan komen onze opvolgers binnen. Dus nog een uh, week of vier. En dan zit onze tour erop. En dan worden wij afgelost door een uh, volgend detachement. Uh, dit detachement komt uh, voornamelijk uit Leeuwarden. En het uh, komende detachement voornamelijk uit Volkel. Uh, de twee grote basis in Nederland. Ja, dus, dus nog een, een, een maand en dan, uh, dan, dan, dan mogen jullie daar weg. Ik neem aan, dus jij ook. Um, uh, wat, ik, ik, ik kan me voorstellen dat je, dus heel, dat je wel heel erg uitkijkt om weer terug te zijn in Nederland. Ja, dat klopt. Nou ja, de, uh, de focus blijft natuurlijk op de missie. Dus we proberen dat uh, zo lang mogelijk vol te houden. En dat zal ook wel moeten tot het einde. Maar uh, heel stilletjes beginnen we inderdaad wel langzaam vooruit te kijken naar, uh, naar de terugtocht. En uh, ja, dat zal een mooi moment zijn als we weer op Eindhoven landen. En dat daar uh, de familie en, uh, en alle vrienden aanwezig zijn. Ja. Met alles wat achter jullie ligt zijn vier weken natuurlijk ook wel te overzien. Ja, het is nu echt uh, kijken naar het einde. En, uh, en wat dat betreft helpt de kerst uh, voor mij persoonlijk ook wel mee. Want het is nu natuurlijk een hoogtepunt uh, waar je naartoe geleefd hebt. En uh, zo na kerst en oud en nieuw... dan uh, komt de periode dat we gaan voorbereiden... dat er onze opvolgers binnenkomen. Ja. Dus uh, het is eigenlijk een mooi hoogtepunt... Aan het eind, uh, bijna aan het eind van onze uitzending. Ja. Arnoud, wij zijn uh, eigenlijk al deze hele nacht... Uh, op zoek naar uh, kerstverhalen van mensen uh, in Nederland. Um, uh, wat gaan mensen doen tijdens kerst? Of, of mensen die, die, die iemand misschien... Een, een speciale kerstwens willen toewensen. Um, ik kan me ook voorstellen dat het vanuit Afghanistan... Uh, uh, wel uh, een gewild dingetje is. Uh, zou jij namens de, de, al die mensen in Afghanistan... al die militairen in Afghanistan... al die Nederlandse helden die, die daar op dit moment aanwezig zijn... Uh, misschien een kerstgroet willen doen? Ja, ik wil heel graag vanuit mazar -e Sharif, namens de 110 mensen van de Air Task Force... Uh, iedereen in Nederland een uh, heel fijn kerstfeest... Uh, toewensen. En, uh, ja, en voor het eigen detachement uh, zou ik uh, wensen dat we met z'n allen weer behouden thuiskomen over een maand. Commander Air Task Force Arnoud Stalman, uh, hartelijk bedankt. Heel erg veel su succes nog daar. En uh, ja, ook fijne feestdagen voor jou. Ja oké, okay, fijn bedankt en uh, veel succes met de uitzending. Dankjewel. Wil, wilt u in het uh, laatste kwartiertje nog deelnemen aan de kerstnacht van de Omroep WNL hier op Radio 1? Dat kan, dat gaat zo heel makkelijk via 0800-1121, 0800-1121 en dat is uh, helemaal gratis.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 do. 64 van de Beatles. Uh, Beatles, een zeer grote band natuurlijk van vroeger, iedereen kent het. Uh, de, de, wat, wat nu eigenlijk, uh, die hadden, waren zo populair op toen de tijd, uh, mensen stonden echt met horders in de rij om, om, om hem alleen al te kunnen zien. Uh, tegenwoordig was, is dat Justin, die Justin Bieber. En die Justin Bieber die meldt nu een uur geleden op Twitter, My beloved believers, I'm officially retiring. Oftewel, Justin Bieber heeft officieel aangekondigd ermee te gaan stoppen. Uh, hij, vorige week gaf hij het ook al aan in een interview. Toen krabbelde hij al een beetje terug uiteindelijk. Maar nu heeft hij officieel via Twitter aangegeven... aan zijn ruim 47 miljoen followers dat hij ermee stopt. Uh, ik denk dat we dit nieuws de aankomende dagen nog, uh, nog flink gaan horen. Of is het een scherm om aandacht? Dat zou ook, dat zou ook kunnen. Uh, we hebben al de hele nacht opgeroepen dat u uh, mag bellen. En dat deed ook Bas uit Tilburg. Bas, goedenacht. Goedenacht. Uh, wat houdt jou nog uh, wakker of nu al wakker uh, om uh, tien, voor tien voor zes? Nou, ik was uh, vanavond uh, bij een uh, vriendin uh, om uh, lekker, uh, even lekker uitgebreid te gaan eten met uh, vrienden van haar. En uh, na afloop uh, dachten we een beetje dat het klaar was. En ik loop uh, met een paar uh, van die mensen die uh, s'avonds hadden meegeeten, loop ik mee. En ja, die woont vlak bij mij om de hoek en alles is van ja, we zijn eigenlijk nog zo klaar. Dus we hebben lekkere whisky lopen drinken. we <lacht> hebben lopen keuvelen over muziek, we hebben nog wat muziek opgezet. En het uh, was eigenlijk een hele leuke afterparty op deze manier. Heb hebben de kerstplaatjes uh, opgestaan? Uh, nee, dat dat we niet. <lacht> <lacht> we hebben gewoon een beetje van, uh, van alles en nog wat gedraaid eigenlijk. Ja, wat, wat, wat goed. En zo laat je een beetje langzaam die eerste kerstdag in. Ja, al voel ik me wel een beetje lichtelijk schuldig op dit moment... want ik heb mijn ouders beloofd dat ik uh, eigenlijk uh, vandaag dan wel morgen eigenlijk uh, langs zou komen. Ik heb geen thuis gezegd en die gaan waarschijnlijk nou voor twee uur middags, drie uur middags niks van mij horen. Oei, nee, waar moet je heen? Moet je, is het uh, bij Tilburg om de hoek of is het nog een heel eind? Het uh, is in de buurt van Os, dus op zich valt het nog wel mee. Maar uh, ja, mijn telefoon gaat voor uh, de komende ochtend uh, eventjes nou, uit. Nou Bas, maar dan, dan vind ik ook wel eventjes dat je er gewoon even kracht achter moet zetten hoor. Van Tilburg-Os, dat is, dat, is, dat is ook geen hele grote moeite. En als je s'nachts zo'n fan bent, dan ben je dat z'n morgens ook hè? In feite wel, maar <lacht> <lacht> ik ga kijken hoe het komt paar uur gaat. Je, je hebt nu een dagje vrij en denkt, nou weet je, ik geloof het wel, ik slaap lekker uit. Nou, daar gaat het wel naar lijken, Ja, ja, ja geen wekker in ieder geval. Nee, nee, zeker niet. Nee. Is, is er nog, uh, nou ja, misschien dat je het nu vast kunt doen... als je het niet meer haalt om uh, bij je ouders uh, terecht te komen... dat je uh, hen via de radio alvast een uh, mooie kerstwens uh, toewenst? Uh, dat uh, zal ik zeker kunnen, ja. Nou, neem je tijd en uh, ga je gang. Nou, lieve papa, lieve mama... Uh, jullie gaan waarschijnlijk ontzettend zorgen maken zo op eerste kerstdag... Maar jullie kennen mij gelukkig al langer dan vandaag. Ik heb vaker ochtenden gehad, waarbij ik niet altijd even bereikbaar ben. Dus bij deze al mijn nederige excuses, mijn allergrootste kerstwens voor jullie. Um, ik zal het jullie uh, straks in persoon geven. Maar ik wil ook zeker nog even een ontzettend grote kerstwens uh, geven aan al die Justin Bieber-fans die ze juist hebben <lacht> moeten nemen Dat hun beloved Justin Bieber mij gaat stoppen. Ik denk niet dat een Be Brave of een uh, Main Street het voor jullie gaat doen. Maar daarom speciaal voor, van mij voor jullie. Ook deze kerst. Toch nog alle liefde en warmte die je kan hebben. Ook zonder de Justin. Bas uit Tilburg, dankjewel. Een hele fijne kerst. Jullie hebben De kerst namens WNL. ZANG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 En als Chris Ria voorbij komt... dan mag kerst wat mij betreft echt beginnen. Driving home for Christmas. Ja, hij, hij is thuis. Wij zijn uh, tegen zessen beland. Dus uh, ja, het is zover. De eerste kerstdag is daar. Het is kerst, het was nacht... Wij zijn WNL. Dit was de WNL kerstnacht. Uh, de afgelopen uh, bijna vier uur hebben wij, uh, hebben wij ja, vooral geprobeerd... om de kerstsfeer hier op Radio 1 uh, te brengen. Hier diep in de nacht, in het holst van de nacht. Uh, en uh, we zijn erg blij dat, uh, dat u uh, dat met ons hebt willen delen. Uh, dat u massaal hebt gebeld. We hebben helaas niet iedereen kunnen, uh, mee kunnen nemen in, in de uitzending. Maar we zijn ontzettend blij dat, uh, dat men het kerstgevoel met ons wilde delen. Ja. En of u nou alleen gaat vieren... misschien wel. Helemaal niet. Of gewoon lekker vanavond bij familie aanschuift. Namens heel omroep WNL wensen we natuurlijk... een heel prettig kerstfeest. En toch alvast... Een gelukkig nieuwjaar. Ja, vanavond uh, is Omroep WNL er gewoon weer. Oh, hier op Radio 1. Uh, dan blikken Lieke en Richard Lamp terug op het jaar. In uh, avondspits. Ja, vanaf uh, half zeven op uh, Radio 1. En dat doen ze onder andere met Maurice de Hond, Hans Biesheuvel. En zelfs, uh, wij spraken vannacht al even over uh, kerst in de ruimte Wubo Okkels. Die, uh, die uh, geeft ook zijn medewerking aan de show van uh, ah. uh, Lieke en Richard. Kijk dus, uh, hij zal er vast ook nog over praten. Ah. Uh, daarnaast Bert van Sloten. Uh, die presenteert straks het Radio 1 Journaal. Uh, maar, en uh, wij willen u echt een hele fijne kerst wensen. Tot ziens. Tot ziens. WNL wenst u een fijne kerst.